In het oosten van Spanje heeft een beruchte stier een man gedood. De Spanjaard van 29 wilde in een arena in Valencia laten zien hoe moedig die was. De stier nam hem meteen op de hoorns en gooide hem op de grond. De stier heeft al twee keer eerder iemand gedood in de arena. Het weer vanuit het westen opklaringen. Morgen overdag steeds meer zon. In het binnenland nog kans op een bui. Het wordt zo'n 20 graden. Namorgen overwegend droog met geregeld zon.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 Shabbat en zijn feesten, daarin was hij geul, dat alles draaiend om de vaste tijd, om de zon en de maan, die zijn er altijd bij. Jonge, neem dat nou van mij aan, de zon en de maan, die luisteren naar de naam. Ze doen alles wat hij hen gebiedt.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 Hij zei, nee, Don Domingo, no, no, no. Mm. nog te loco. Ja. <laughs> zei hij tegen mij, laten we maar zien hoe lang dit gaat duren. Nou, ik kom nu nog naar La Palma op vakantie. Ja. En dan Domingo ziet dat het na al deze jaren, nu is nu 25 jaar dood. Het is nu um, iets, iets geworden wat, uh, wat alleen God kapot kan maken. Mm.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 Dat, daarvan los te komen? Ik heb er eigenlijk niet mee gebroken, het ging echt vanzelf. Okay. Ik heb ja. mensen gemeden, nou, dat is het eerste wat we moeten ja. doen: mensen meiden die, um, die niet uh, in, jouw, in jouw levensstijl passen. Hmm. Je kunt niet in een bar gaan staan en zeggen: Hallo, want dan, want dan ben je niet uh, volgens Ewezen uh, uh, uh, uh, 5, vers 20 van. Uh, ga, ga je geheel anders. Hmm.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 Ze waren tien en uh, negen toen Niels stierf, dus ze waren dertien en, uh, twaalf, en half, twaalf en dertien. Dus ze verschillen heel erg weinig van 11 ja, ja. maanden. Ja. Dus ze kwamen heel jong hier wonen en konden ze meteen goed aarden op school en uh, in Hoofddorp en Het was vreemd, ze spraken geen, Nederla ja. uh, geen Nederlands, ja. we spraken dus Duits en, en Spaans. Mm. En ze hebben dus een spoed... Ze, um, een spoed um,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 Doch een Sünder verloren, wenn du stierst. Doch heb Manchmal einsam gepflästet auch mit Schmerz, denn Himmel schwarz und Tränen voller. in heer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 Hij was vijf jaar jonger dan ik. Ik was een meisje van 21 en hij was een jongen van 18. Ja. Vier jaar jongen. Mm -hmm. Nou en toen heeft hij gezegd, ik hou van jou. Mm. Ik zeg nee, maar ik kan niet hem verlaten, hij slaat me dood. Mm. Toen zegt hij nee, daar zullen we voor zorgen dat dat niet gebeurt. Ja. Sure.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 zo mijn karakter zich zo geuit had tegen haar. En dat zij, niet, dat zij me niet kon vasthouden. Ja. Ze kon me niet opvoeden. En je tante die had een bepaalde achtergrond ook van dat ze dus de Joden had helpen onder de duik. En daarvoor werd ze dan ook vervolgd, begreep ik zoiets. Ja, Henny. Ja, dus dat is toch een heel spannend verhaal ook daarover nog hm. in het boek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 Met uh, ISDN-nummer, en uh, gewoon Tante Bettina vertelt, Michaal Bergen. Uh -huh. En uh, dat Niels Nobach-boek, uh, en ook Tante Bettina vertelt, en mijn CD's. Want ik heb dus, uh, doordat ik dus tot geloof gekomen ben, ben ik liederen gaan schrijven. Uh -huh. En elk lied heeft eigenlijk uh, ook te maken met dit alles. Uh -huh.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 Ik dank u, dank u, vader En dat het boegen aan Dank u, dank u, vader Ook dat het ons gaan. Toda rabavino, Simcharam benissa Toda rabavino Raba vin shafakh edamou todaraba vin chu shia nkhastu todaraba vin nataga bin am todaraba vin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 44820123. Ik herhaal 0644820123. En u kunt natuurlijk mailen naar ons. En dat kan via het adres infoapenstaartgebedzandvoort.nl. Ik herhaal infoapenstaartgebedzandvoort.nl. Hartelijk dank voor het luisteren. En wij als Huis van Gebeds Zandvoort wensen u gods zegen en een goede nachtrust.